De Drie Koningen, een kerstspelletje geschreven door Godfried Beaumans. Anton Sveers verzocht Godfried Beaumans op het tweede perron van het station in Nijmegen een kerstspelletje te schrijven voor drie personen wat tegelijk ernstig en vrolijk was. Na deze geheimzinnige woorden sprong hij in een trein die toevallig voorbij reed en verdween bemoedigend wuivend aan de horizon. Enkele dagen later overhandigde Godfried Bomans hem het spelletje op het station in Arnhem. Hij was er bijzonder mee ingenomen, maar stond erop dat Godfried een inleiding schreef. Het gevaar was niet denkbeeldig, zo vreesde hij, dat de mensen het voor een klucht zouden houden. En dat zou hij betreuren. Nou weet ik niet of dat wel een gevaar is, zo gaat Bomans verder. Het grote euvel van deze tijd lijkt me veel eer hierin gelegen dat de mensen alles voor een drama houden. Er is overigens reden voor deze vergissing. Dit spelletje is dus geen klucht. Althans niet op de eerste plaats. Het wil werkelijk, hoe ongelooflijk dit ook klinkt, een ernstig spel zijn. De spelers scheiden echter niet in witte hemden en met palmtakken over het toneel, maar zitten heel gezellig op drie koffers te praten. ...en dat is veel moeilijker. Het lijkt mij veel moeilijker om te zeggen... ...en alles rustig... ...zoals in dit spel ergens gezegd wordt... ...dan om te roepen... ...ik ben een eile vlam in uw hand, o heer! Of iets dergelijks... ...gelijk in onze moderne leken spelen wel geroepen wordt. Want hoe men dit ook roept... ...het is altijd goed. De toeschouwers namelijk... ...missen toch elk voorbeeld in het dagelijks leven... ...om te toetsen of het wel in orde is. Want niemand zegt zoiets... Nog zal iemand ooit zoiets zeggen. Maar als twee oude heren op een koffer zitten en de een vraagt... ...en alles rustig, dan moet het kloppen. Dan moet het in orde zijn. Want we hebben dat zinnetje meer gehoord op de bankjes van het Vondelpark... ...en op honderden andere bankjes. Maar dit is slechts een nevenbemerking die ik met groot genoegen plaatste... ...zo zegt Boomans. Wat de heer Sveers naar voren wil brengen is dit dat het geen klucht is. Men zei dus gewaarschuwd. Wij komen van oosten, wij komen van ver. Maar in de Bosteljong. wij zijn er drie koningen met een ster. Laverlinge, tot in de knie. Wij zijn drie koningskinderen. sapater, trok de revendelen van Hola, riep daar iemand? Belde daar iemand? Kwaai, jongens. Is het nou uit? De koning uit zijn bed bellen? Schaaf uit, hoe verbeelde ik het met... Oh, wat oh, is het koud. Sneeuw. Sneeuw op de grond. En sneeuw in de lucht. Wat zullen we nou beleven? Wacht eens even. Nee, maar... Alles is wit. Zover ik zien kan. De daken, de bomen, de grond. Wat betekent dat? Nou ben ik al dertig jaar koning, maar zoiets is me nog nooit gebeurd. En wat is het licht? Toch is er geen maan. Eens kijken. Nee, nee, nee, geen maan te zien. Ja, maar hoor nou eens, word ik nou voor de gek gehouden? Waar komt al dat licht vandaan? Wacht eens, even. Ja, waarachtig, waarachtig. Daar hangt een ster. En wat voor een... Dat noemen ze bij ons een kanjer. Tjong, hoe komt die hier? Hé, hey maar, hé! Hey. Hij loopt weg als je dichterbij komt. Dan zullen we nou weer beleven. Ja, ja, hè? Hij loopt weg. Maar dat is niet pluis hier. Als dat het einde van de wereld maar niet betekent. Dat moet ik aan mijn sterrenwacht vragen. Ik betaal die kerels niet voor niks. Ah. Ah, even mijn kroon afzetten. Oh, Almachtig, wat, wat een reis. Wat een reis. Ik ben doodop. Doodop ben ik. En als je me nou eerlijk vraagt, is het je reinste gekken werk. Nou loop ik al drie weken als een kleine jongen achter die ster aan. Wij denken dat ik een haartje opschiet. Niets. En toch, ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Telkens denk ik, nu is het uit. Ik ga terug. Waar denk je dat ik terug ga? Wel, nee. Het is de zotheid gekroond. Een... Asterum Vagans. Juist. Een Asterum Vagans. Oftewel, een dwalende ster. Voilà. Wie zit daar? Hebt u daar straks gebeld? Gebeld? Nee, ik heb niet gebeld. Waarom? Ik zet even mijn kroon op. Nee, maar neemt u mij niet kwalijk, ik zie dat u koning bent. Ja, mag ik me even voorstellen, Balthazar. Aangenaam, mijn naam is Kaspar. Ik ben ook koning. Nee, ja. is dat even toevallig. <lacht> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Gaat u toch zitten, gaat u toch zitten, hier op, op deze koffer. Ah, dank u. Uh, als ik vragen mag, uh, bent u koning hier in de buurt? Nee, nee, nee, nee, nee. Het is een heel eind hier vandaan. Ik kom helemaal uit Europa. Oh, juist. Ja, dat dacht ik al. U hebt zo'n gek gezicht. Uh, niet dat het u direct lelijk staat, <laughs> maar uh, het is zo wit. Oh, uh. Ja, dat, dat hebben ze bij ons allemaal. Oh. Ja. Ik vind juist dat u er nogal gek uitziet met permissie. Ik? Gek! Hoezo? Ja, niet niet kwalijk, maar. <laughs> Het is zo zwart. Oh, ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. ja nou, dat is juist heel gewoon. Dat hebben wij hier allemaal. Maar geneer u niet, hoor. slans, wijs, slans eer. Dank u, dank u. En. Uh, als ik nu eens vragen mag. Wat komt u hier eigenlijk doen? Niks. Oh juist ja, ja ik ben op doorreis ik zit zomaar even wat uit te rusten oh juist op doorreis ja en waar gaat de reis dan heen als ik vragen mag dat weet ik niet uh, zomaar oh juist zomaar <laughs> nu begin ik het te begrijpen ja. <laughs> <laughs> ja, ja, ja ja ja ja ziet u het is uh, nou ja het is vreselijk gek om te vertellen oh, u niet. <laughs> uh, u niet. ik loop achter hm. een ster Ah, nou, juist. Uh, nu begin ik het te begrijpen, ja. Uh, wilt u. Uh, wilt u niet iets hebben? Nee, nee, dank u. glaasje? Uh, water. Nee, nee, nee, nee, werkelijk niet. Ik, ik maak hier niets. De zaak zit zo. Ik. Ik moet achter die sterren. Die? Dan kunt u lang lopen? Dat, dat is een astebroemvagant. En, uh, een wat, zegt u? Een asterum van Oh, juist. Ja, zoiets wordt ook wel een dwalende ster genoemd. Dat is een ster die dwaalt. Hmm. Ja, ja. Het helpt dus niks of je er achteraan loopt. Je kunt wel aan het lopen blijven. Ik heb het van mijn sterrenwacht gehoord. Ik heb een eigen sterrenwacht. Ziet u? Uh, ik ook. Oh, kijk. En wat zei uw sterrenwacht daarvan? Uh, die begreep er ook niets van. Uh, dank u. Is dat een steek op de mijne? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar kijk, ik zal u vertellen hoe het gegaan is. Ja. Op een nacht werd ik wakker. Hmm. Klaar wakker. Ik kon de slaap maar niet vatten. Dan hebt u te hard gewerkt overdag. Ach, ik ben toch koning. Ach, dat is waar. Nou, ik lag daar zo wakker en ik dacht. Kom, laat ik er eens uitgaan. Goed, ik ga eruit en wandel zo'n beetje door mijn paleis. Trap op, trap hmm. af, trap op, trap af. En, en opeens, daar zie je door een raam. Die ster aan de hemel staat. Ja, wat ik toen voelde. Zult u er niet om lachen? Ik beloof het. Nou, het is heel gek. Maar ik voelde opeens dat ik erachteraan moest. Dat u erachteraan moest, ja. Ik heb beloofd niet te lachen en ik zal ook niet lachen. Dank u. En toen ging u erachteraan? Nee, niet direct. Dat is tenminste verstandig. Ja, kijk, want eerst ging naar mijn sterrenwacht. Ik zei, meneer heren, wat moet ik doen? Mm -hmm. Ik zie een ster en ik voel dat ik achteraan moet. En wat zeiden ze dat u doen moest? Direct naar bed. Zeer verstandig. U hebt een voortreffelijke sterrenwacht. Dank u. Maar? Ik deed het niet. Dat is uw eigen zaak. Dat is helemaal uw eigen zaak. En toen, meneer, uh, hoe heet u ook weer? Balthasar. En uh, uh, hoe was uh, uw naam? Caspar. Ah, juist, juist. Aangenaam, aangenaam. <laughs> Wat koud is dit toch? hier toch? <truim> nou, was ook weer gebleven. Uh, dat u het niet deed. Ah, juist, juist, juist. Ik deed het dus niet. Ik haalde deze koffers van zolder en ik ging op stap. Achter de sterren. Maar eerst ging ik even langs bij een profeet. Een profeet? Zegt u? Ja, ja, ja. Een kleintje maar. Ik heb een paar profeten in mijn rijk. Een heleboel kleintjes, een paar van de middelsoort en één geweldig. Alles komt uit dat hij zegt. Hebt u er geen... Uh, oh, jawel. En wat zei hij? Hij zei dat als ik maar lang genoeg achter die ster aanliep, ik zeker zou komen waar ik wezen moest. Ah. Maar wat dat was, kon hij niet zeggen. Dat lijkt mij maar een heel klein profeetje. Bent u nog naar een andere gegaan? Jawel, jawel, nog wel. Tien andere heb ik bezocht. Oh. Maar ik werd niet wijzer. Ook de sterrenkundige heb ik geraadpleegd. Maar niemand begreep wat van. Het was allemaal verschrikkelijk geleerd en, en ingewikkeld wat ze zeiden. En dat is altijd een, een teken dat ze het niet snappen. Ja, dat is mijn ondervinding. Nou, de mijne ook. Nou, nou, nou. En toen ben ik maar gegaan. Ik kon het niet laten. Die ster trok mij mee. Iedereen kan zeggen dat het gekke werk is... Ik voel dat het alles een bedoeling heeft, een, een, een betekenis. Ik voel dat, Kasper, Ik ben daar zeker van. Ho, ja, hoe zou je nou zo'n zo gevoel kunnen noemen? Geloof. Ja, je zou het geloof kunnen noemen. Ja, dat is het. Het is geloof. Een groot geloof, Kasper. Ik geloof in die ster. Gekke geloven ook. Goed, dan ben ik gek. Het kan me niet schelen wat de mensen zeggen. Ik weet alleen dat ik nog nooit zo zeker en zo gelukkig geweest ben. Ja. Overal onderweg hebben de mensen me uitgejouwd. Weet je hoe ze me noemden? Nee, de gekke koning. Daar zit iets in. Ook hebben ze geroepen: Oude suffer! Ik hou van spijkers met koppen. Oh, vriendelijk ben je niet. Maar je bent tenminste eerlijk. Dan zal er nog goed beginnen. De meeste mensen die ik tegenkwam waren zelfs dat nog niet. Maar het is niet genoeg. Er moet nog iets bij. Zo. Wat moet er dan nog bij? Dat kan ik moeilijk uitdrukken, Caspar. Je moet kunnen geloven in iets wat je niet helemaal begrijpt. Begrijp je dat? Nee. Oh. Jij praat onzin. Ik vind het al mooi dat ik geloof wat ik begrijp. Ja, maar, maar wat begrijpen wij? We hebben zo'n zo klein hoofdje, Caspar. Jij zeker? Ik ook. Wij allemaal. Als ik alleen geloof wat ik begrijp, is mijn geloof net zo groot als mijn hoofd. Met zo'n geloof zou ik thuisgebleven zijn met mijn vrouw, mijn kinderen, bij de kachel. Maar nu mijn geloof groter is, loop ik al drie weken door wind en weer achter die ster af. Een prettig geloof is dat. Niet prettig, niet prettig, maar heerlijk. Ik voel mij zo, zo ruim, zo gelukkig. Oh, oh, ik, ik zou bergen kunnen verzetten. Ga mee, Caspar. Wat zeg je? Ga mee, niet filosoferen. Neem je reiszak en je stok en trek met me mee. Denk jij dat? Ik... Je moet niet denken. Tenminste, nu niet. Je moet. Ach, ga dat nou, weg, oude kerel. Denk jij dat ik gek ben? Ik heb het goed hier. Ik heb een gezellig huis. goede bediening. Uitstekende kok. Uitstekend, werkelijk. Denk je dat ik met jou achter die ster ga lopen? Nou oh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is toch... Hé, kijk daar nou. Huh? In de verte. Kijk, kijk, daar heb je nog zo'n rare... Dat is weer een koele. Oh. Zie je dat? Paltes, oh, is... oh. zie je dat? Ik zie het. Ik oh. zie het. Oh. Oh. Goedenacht, heren. Goedenacht. Goedenacht. Weet u ook... Weet u ook de weg naar Bethlehem? Naar wat? Ah. Uh, naar Bethlehem. Bethlehem. Bethlehem. Nooit van gehoord? Misschien deze, meneer? Nee, ik, ik, ik ben hier niet bekend. Mag ik mij even voorstellen? Uh, Kaspar, met een C. Mijn naam is Baltasar, met een B. Wij zijn twee koningen. Oh, dat is merkwaardig. Ik ben ook een koning. Mijn naam is Melchior. Nou, no, no. Ja, de drie koningen. Ja, ja dat, dat is nou wat je noemt toeval. Ja. Ja. Drie koningen in één klap. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is geen toeval, Caspar. Dat is de voorzienigheid. Ach, wat? Als ik vragen mag, bent u koning hier ver vandaan? Jawel, Siam. Groot land? Nee, ik kan het op het gemakje af, hoor. Alles rustig? Jazeker, jawel, dank u. Ah, ah, dank u. Echt, ik kan er nog steeds <laughs> niet over. over. <laughs> Drie koningen bij elkaar. Dat is toch een groot toeval. Nee, toeval. Dat, dat is geen toeval. Dit alles is voorspeld. Het moest zo gebeuren. Dat gevoel had ik ook. Ach, Voorspeld, zei u? Ja, en geregeld door de voorzienigheid. Oh, daar heb je er weer zo in. Mag ik ook vragen, als het niet te onbescheiden is... ...waar gaat u heen? Achter die ster aan. oh Mag ik ook vragen... Waarom doet u dat? Omdat ik geloof dat zij mij voeren zal naar iets groots. Iets dat groter is dan wij drieën tezamen. Ach. En het zal in Bethlehem te vinden zijn. Een kind, een kind praat verstandiger. Is het mij nu geoorloofd om u iets te vragen? Oh ja, ja. Wat doet u hier eigenlijk buiten in de sneeuw? Wacht u op iets? Oh nee. Nee, nee. Ik heb ze alle vijf nog bij elkaar. Ik, ik, ik, ik, ik zit maar wat buiten zo. Luchtjes scheppen. Oh, juist. En u, meneer? Ik? Hé? Ik. Ja, ik zit ook een luchtje te scheppen. Oh, ja, bravo. Uh, bravo. Uh, bravo. Ik dacht dat u ook iets. Ah, oh, nee, nee. Heel nee, nee goed. Heel. Maar, maar u was het toch eerst van plan. Ik zie het aan uw uitrusting oh, en mannen. ik zie het ook aan uw ogen. Hoor hm? broeders, laten wij elkaar niet om de tuin leiden. Het uur is daarvoor te ernstig. Op dit ogenblik hebben de eeuwen gewacht. Wij moeten een voorbeeld geven aan al de koningen die naar ons komen. Laten wij niet wankelen nu er een weinig ontbering van ons gevraagd wordt. Hm? Gij, Kaspar, zijt een eerlijk mens. Dat is zeer zeker een goed begin. Maar wees dan ook eerlijk tegenover uzelf. Erken dat ook gij die drang gevoeld hebt om de ster te volgen. Jawel, maar toch doe ik het niet... Ik ben niet gek. Gij kunt altijd weerstaan, Kaspar. Gij zijt ook koning over uzelf. Maar het is een gevaarlijk koningschap. En gij, Balthazar... ...gij hebt wel de gaven van het geloof ontvangen... ...en een kinderlijk gemoed. Maar wat gij mist, is de sterkte, de sterkte der eindvolharding. Uw geloof is niet gepanzerd. Gij meent bergen te kunnen verzetten... En gij zijt bevreesd voor de molshopen van der mensenspot? Ik ga. Wij hebben nog een verre reis voor ons. Laten wij onze koffers ter hand nemen, broeders. In de uwe, Kaspar, ligt de mire der nederigheid. Dat is de grootste gave die gij bieden kunt. In de uwe, Baltazar, ligt het goud der volharding. Dat is uw geschenk. En ik zal de wier ook dragen van ons aller hulde. Haasten wij ons, de ster roept. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wacht, wacht, ik ga mee, ik ga mee. Stop, stop dan toch, stop, ik ga mee, ik ga ook mee. Hij leeft drie boeren uit zo'n verre melang. Zij zochten onze heer met overhang. Zo verreden moeilijk meer, hier ook in de val. U hebt geluisterd naar het kerstspel De Drie Koningen, geschreven door Godfried Boermans. Caspar werd gespeeld door Jules Crozet, Balthazar door Allard van der Scheer en Melchior was Ab abspoel. Technische realisatie André Janssen, de regie had Hero Muller.